Die spijt, dat ze altijd blijven leren. Ja. Ik heb dat gehad voor, Ik was niet iemand met iemand getrouwd en ik was gek van die man. Ik ben met iemand met iemand anders gaan trouwen. Jaren, jaren, jaren, jaren. Ik heb die teruggezien. gezien. Mijn, mijn hart was emotional. Ik zei, waarom? Ik ben nog jong, ik moet zo schrik hebben. Niemand luistert. Ik heb je hart. Uh, nee, je moet niet kijken dat je, je bent jong of of ben je oud of je moet kijken naar je hart. Altijd. Ik wat je wil. En jij, je, je weet je al van dit. Dus waarom? Mijn hart was emotionair. Ik zei waarom? Als je wil leven samen, Als je hou van hem. Dus, mijn, mijn je zeg, zijn, Als je, ja. je leeft met hem. Als je hou al wat nu hebt. Als je, je haal van hem. hem.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 als je leeft van hem, als je leeft met hem, als je hoort van haar zie wil vivre ensemble als je hoort van haar als je leeft met haar als je hoort van haar zie wil vivre ensemble als je hoort van hem. als je leeft met haar als je wil ensemble als je hoort van haar als je leeft met haar als je hoort van haar zie wil vivre ensemble als je hoort van haar als je leeft met als zie ensemble als je van als je samen, als van als leeft met hem. Sipel piepje van als je houd van hem, als jij met hem, als jij over na. Sipel piepje als jij houd van hem, als jij leeft met hem, als jij over na. Sipel piepje als je houd van hem, als jij leeft met hem, als jij over As you in het him, als you live with him, as you over there zie het in het schaduw als as you over there zie het in het schaduw Als je wil blijven zonder, als je houdt van hem, als je leeft met hem, als je houdt van hem, als je als je houdt van hem, als je leeft met hem.